Zo man, klekki Botnik heeft wat nieuwe apparatuur gekocht. Een mooie midi controller. Nieuwe geluidskaart MN N1 Mike Test de Mike 1, 2 Ik heb nieuwe techniek gekocht Verbreid de mogelijkheden Ik had er lang nagezocht Is het er toch van gekomen Het keyboard blinkt nog steeds Ik ben niet in te tomen En ik wil snel aan de slag Met dingers kriebelen Melodieën uit te vloeien, ik zit te wiebelen. Op mijn stoel mezelf vermoeien, daarom dit eerste nummer dat ik snel heb gemaakt, maar wel mijn best deed. Ik hoop dat je het opraakt. Een melodie diep van binnen In mijn hoofd Ik heb de noten opgeslagen Voor dat geheugen me beroofd Nu kan ik ze inspelen Zodra dat het me altijd zint En zang ook goed opnemen Voordat het feestje begint Ik sluit het kabel op de usb poort aan Met dat nieuwe keyboard is dus er veel te doen Dat is wat ik dacht, moet het maar weer in uitproberen. proberen, onder de aandacht gebracht zal ik veel moeten leren over dat nieuwe apparaat om van de mogelijkheden gebruik te maken. En dan reis ik door de steden, spelen ik hier en daar en dan de Gaan springen, heb ik het voor elkaar Als ik weet hoe je dingen precies werken Ik heb nog veel hier aan te doen Maar het begin is gemaakt Het wordt zo goed als toe Een nieuwe mini controller Een nieuwe extra So new for me, to my sense of new controller.